Auto kwijt op speciale parkeerplaatsen. Die komen onder meer bij de Kuip, die gaat erbij door op het Zuidplein. Er is plaats voor ongeveer 13.000 auto's. De start van het grootste wielerspektakel ter wereld zal naar verwachting honderdduizenden toeschouwers trekken. Het weer vol zon wordt vandaag 22 graden aan zee en 28 in het oosten. Morgen periode met zon en dan 20 tot 24 graden. Dit was het app. Tot